Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De voormalige olieraffinaderij op Aruba gaat definitief dicht. Premier Eeman heeft dat aangekondigd... tijdens een bezoek van zijn Nederlandse demissionaire ambtgenoot Schoof. De Lago-raffinaderij was ooit een van de grootste ter wereld. In 1985 trok eigenaar Exxon zich al terug... en er wordt geen olie meer geraffineerd. De Arubaanse regering wil het complex nu volledig ontmantelen. Het terrein moet een nieuwe bestemming krijgen... waarbij duurzaamheid centraal staat. Nederland gaat daarbij helpen en stelt ook 50 miljoen euro beschikbaar om het Arobaanse elektriciteitsnet te versterken. Daardoor moet het meer zonne- en windenergie aankunnen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Onder hen is volgens de lokale nieuwssite El Dia een Nederlandse vrouw van 79. Ze zou aan het einde van de middag zijn omgekomen bij de haven van Puerto de la Cruz... Bij dat incident raakten ook negen mensen gewond. Zij zouden vanaf de kant door een hoge golf de zee in zijn getrokken. Ook op andere plaatsen op het eiland werden mensen in zee gesleurd. Volgens Eldia kwamen daarbij nog een Spaanse man van 43 en een onbekende andere man om het leven. Ook raakten een aantal mensen gewond, onder wie Franse toeristen. De autoriteiten van de Canarische eilanden zeggen dat ze hadden gewaarschuwd voor de hoge golven. Bij de grens tussen Thailand en Maleisië is een boot met migranten gezonken. Er worden zo'n 100 mensen vermist. Tot nu toe is één lichaam geborgen. Tien mensen hebben het ongeluk overleefd. De migranten waren drie dagen geleden vertrokken vanuit Myanmar. De boot had veel mensen aan boord uit de Rohingya-gemeenschap. De islamitische minderheid die wordt vervolgd in het overwegend boeddhistische Myanmar. Het weer in het oosten kan nog wat lichte regen vallen. Vanuit het westen breekt op veel plaatsen de zon door... En het wordt een zachte herfstdag bij 12 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar opnieuw af. Tegen het einde van de dag trekken buien het land binnen bij maximaal van 11 à 12 graden. Dit was het NOH. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz. Don't me nothing if you ever... All you gotta do is sing It makes no difference If it's sweet or hard. Just give that rhythm Everything you got Oh, it don't mean a thing Don't make a thing, a a bigger thing, thing, a thing, a bigger thing, a wiggle thing, a bigger a bigger thing, a bigger thing, a bigger thing, a thing, a a bigger thing, a bigger thing, a bigger thing, a bigger a bigger thing, a thing, a bigger a bigger thing, a bigger thing, a goggle a bigger thing, a thing, if you thing, goggle a Without that swing, Come on, you won't forget your sorrow. Please don't wait till tomorrow. You won't mean a thing without that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Brother and sister, hear yeah me yellin', listen to me while I'm telling You won't mean a thing without that swing. Never mean a thing without a swing. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Mijn uitzending van vandaag staat in het teken van muzikale families in de jazz. Uh, bekend voorbeeld uit Amerika is natuurlijk de Marsalis familie. Uh, ik maak vanochtend een selectie uit opnames van broers en of uh, zussen tezamen. Uh, dus welkom bij de aflevering All in the Family Part 1, Siblings in Jazz. We begonnen in het verre verleden, de Boswell sisters, Marta, Connie en Helvetia. Drie blanke dames uit New Orleans. Uh, ze stonden bekend als de Bosies en uh, waren de grote close harmony sterren in de Verenigde Staten in de jaren 20 en 30. Ze zongen op een manier met uh, tempowisselingen zoals uh, niemand voor hen had gedaan. De oorspronkelijke intentie van, de, van hun ouders was dat die meiden in de klassieke muziek zouden belanden: Martha als concertpianiste, Connie als celliste en uh, Helvetia Vett als violiste... Maar uh, ze werden gegrepen door de ragtime, de jazz en de saxofoongeluiden uit hun woonplaats, New Orleans. En ze switchten van viool naar banjo, van cello naar sax. En ze bleken ook nog eens geweldig uh, alle drie te kunnen zingen. Ze maakten zelf uh, de arrangementen van welbekende songs uit die tijd... en schreven ook uh, eigen liedjes. Um, eigenlijk zijn het door de geschiedenis bijna vergeten... vrouwelijke pioniers in de uh, jazz. Ze trouwden alle drie in hetzelfde jaar, 1936. En uh, die Connie, een van die zussen, dus die aast al langer op een solo-carrière. Waarna het uh, trio ophield te bestaan. En het stokje werd overgenomen door de misschien bekender geworden Andrew Sisters. Um, Connie. Uh, uh, was veroordeeld trouwens tot, uh, tot de rolstoel. Dat uh, was ook wel bijzonder, maar dat hield daar dus uh, niet van... om haar droom om een solo-carrière te beginnen uh, te realiseren. Ze trad op met Bing en Bob Crosby, Frank Sinatra et cetera. En die Connie uh, uh, Boswell was een grote inspiratiebron... van onder andere de grootste uh, jazzzanger aller alle tijden... Ella Fitzgerald. Dus een belangrijk... Uh, ja, onderdeel in de jazzgeschiedenis... die Boswell Sisters. Uh, komen we nog bij... Uh, wat uh, belangrijke mensen. De uh, Dorsey Brothers. We blijven nog even in die goede oude tijd... Tommy, de trombonist, en Jimmy, de saxofonist... die vanaf 1927 samen optraden... optraden totdat ze echt slaande ruzie kregen mid-jaren 30. En Tommy die groeide uit tot de bekendere van de twee... nadat hij uh, ja, bandleider werd, uh, big-bandleider. Uh, hij trad veel op met Frank Sinatra... En pas vanaf de mid-jaren 40 legden de gebroeders Jimmy en Tommy hun ruzie weer bij en traden ze samen op. En uh, Jimmy's saxofoonspel, dat is wel bijzonder, dat kun je dadelijk ook wel horen in het nummertje, uh, werd zeer bewonderd door niemand anders dan Charlie Parker. Ga luisteren naar de Dorsey Brothers, uh, de, <coughs> met dus uh, Tommy op trombone en Jimmy op uh, sax. Het nummertje Tailspin. MUZIEK Mm-hmm. met het nummertje Tailspin uit uh, 1935. Um, in die oude, goede oude tijd, in de jaren 30, 40... Uh, gingen uh, de rhythm and blues en and de jazz hand in hand... trokken die samen op. En een van de grote orkesten uit die tijd... was het orkest van pianist Buddy Johnson. En in dat orkest speelde een belangrijke rol... Uh, zijn zus uh, Ella, uh, een vocaliste. Uh, we gaan luisteren naar een, een nummertje van dus die Buddy en Ella Johnson. Een nummer met een tekst die zeer actueel is. Ook nog anno 2025. 20 Buddy en Allen Johnson hitting on me I don't want no man who always hitting on me. nights and have ourselves a ball come back home and fight now that don't make no sense at all don't want no man who always hitting on me corner and got myself a nip and when I got back home he up and busted both my lips don't <laughs> want no man shame How can he say he loves me and bruise this fine brown frame Don't want no man of them jazz. Mm -hmm. welkom to our friends across the globe, especially the listeners and fans in the Democratic Island of Taiwan. Thanks for tuning in to our episode dedicated to siblings in jazz. We bleven nog in die goede oude tijd en belanden in de jaren 50. Tony Vos was toen een uh, jongeman die gegrepen werd door de Amerikaanse jazz... en vervolgens uitgroeide tot een veelzijdige muzikant en pionier... in de Nederlandse naoorlogse jazzscene. Uh, begnadigd als uh, alt- en sopraan-saxofonist... Uh, maar ook als uh, producer-componist. Hij werd dj en programma bij uh, Veronica. Acteerde zelfs een blauwe maandag uh, als uh, slagerzanger. Speelde blues, mainstream jazz, big band, avant-garde. Niks was hem uh, te min. In het begin van zijn loopbaan speelde hij vaak met zijn broer en pianiste Henk Vos. En die hoorde je hier dus ook op die opname uit 1955 van het Tony Vos-kwartet. Uh, Young Peter heette dat nummertje. Uh, verder nog Ring op Bas en Fred Geelhuis op, uh, huis op uh, uh, drums. Um, wat we ook nog zeggen. Oh ja, ja dat was uh, uh, misschien ook wel bekend bij de mensen, de luisteraars. Uh, Tony Vos uh, was lange tijd getrouwd met uh, Tineke de Nooi. En uit die relatie kwamen twee dochters voort, waaronder uh, Sarah Lee. En die is al vele jaren actief als soul- en uh, Jazz -zangerijs. Dus dat uh, bloed kruipt waar het niet gaan, gaan, gaan kan, zeg maar. Um, komen we bij het. Uh, uh, andere uh, bekende uh, familie uh, binnen de Nederlandse jazz... die mogen natuurlijk niet ontbreken. De gebroeders uh, Jacobs, uh, Ruud op Bas en Pim op uh, Piano. Uh, die hadden een album al in uh, 19... 58, meen ik. De Jacob Brothers in jazz. Daar ga je naar luisteren. Uh, daar doen verder ook nog mee... Uh, Theo Louvendi, uh, Kees C. Nou ja, Alle grote jongens uit die tijd. Uit de jaren 50 in Nederland. Uh, het nummertje 4. Dat is van uh, Miles Davis uh, oorspronkelijk. De Jacobs Brothers. <lacht> Wij werken de Jacob Brothers voor het nummertje van Miles Davis. Het, het begin van de carrière van de gebroeders Jacobs. Keren we terug naar de Verenigde Staten. De supergetalenteerde. Pianist Fanius Newborn verwierf nooit de bekendheid van een Oscar Peterson... voornamelijk vanwege hartnerkige geestelijke uh, gezondheidsproblemen... die een uh, soepele loopbaan in de weg stonden. Samen met zijn jongere broer, gitarist Calvin... begon ze als muzikant in de band van hun vader, een uh, bluesdrummer En vervolgens speelde ze met B.B. Uh, King en Ike Turner eind jaren 40... Uh, om daarna in uh, jaren 50 uh, de jazz in te duiken... Kelvin uh, was een langer leven beschoren dan uh, Phineas... en speelde onder andere met Ray Charles, David Vett, Newman en Count Basie. Een soort van lokale legende in Memphis. Uh, niet vaak uh, samen te horen met zijn broer op uh, piano... maar hier dus wel op het album uh, Fabulous uh, uh, Phineas, Fabulous Newborn... Uh, het nummertje No Moon at All. that the avengers shaba <laughs> <laughs> Sister Sadie was a mean chick And she thought that she was real slick Then she, she ran into Alfonso Brown. Brown She hasn't been the same, same since, since Alfonso put her down Sister Sadie, Sadie said she never worried did. Sister, I Sister never Sadie never worried then, then she, she ran Sadie into Alfonso Sadie Brown Sadie She hasn't been the same since Alfonso put her down She just peed it around She don't have it in mind no more She just peed it around her face The lady was a honey always had lots of money. Hey. And she right. ran into our phone sober. She hasn't been the same since I found in it. <down>. Shabba, <laughs> <laughs> <laughs>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 In de jaren 60 had je Andy B, de zanger. ...en zijn zusters Geraldine en Salome B. Uh, tezamen dus Andy B en and de B-sisters. Die maakten geweldige platen, maar werden, die braken nooit echt door. Uh, minder bekend dus dan uh, Lambert Hendricks en Ross... Uh, Misschien kwam het omdat het uh, ja, te bluesy, te gospely uh, was. Ik weet het niet. Ik vind het zelf geweldige muziek. Je moet die platen maar eens uh, gaan opzoeken. Deze komt, dit nummertje Sisters, Sadie van Horace Silver... komt van Nao Heer uit de 1965. Um, pianiste Kenny Barron uit Philadelphia... is inmiddels al meer dan 60 jaar actief in de jazz. Een van de living legends. Hij had een uh, 16 jaar oudere broer... Die ooit begon als pianist, maar zich uh, ontwikkelde tot saxofonist van formaat, Bill Barron. En Bill Barron liet zijn jongere broer Kenny op veel van zijn platen meespeelden. En bouwde een aanzienlijk oeuvre op tot een uh, ernstige ziekte in, uh, ik in 1989-88 een vroegtijdig einde aan zijn leven maakte. Gelukkig zijn er dus wel uh, opnames van die Bill en uh, uh, Kenny is samen onder meer in het, uh, in, in het ensemble van Bill Bar Barron en uh, trompetist uh, Ted Curson En daar ga je uh, naar luisteren. Een nummertje uh, geheten Big Bill. Met dus op uh, f, um, piano Kenny Barron. En toen nog piepjonge Kenny Barron. En op uh, sax Bill Barron. <middels> Overswingend uit 1964, Bill Barron, Ted Curzon en Kenny Barron op piano's. Over swingen gesproken, dat kun je niet alleen uh, op de radio horen, swingende muziek, maar ook beleven in Zandvoort. Vanmiddag is het uh, concert uh, van het kwartet van Jan Menu, de bariton saxofonist, met een ode aan Gary Mulliken. Als ik het goed begreep van Hans, is het uh, uitverkocht. Mocht dat niet zo zijn, dan, dan hoor je dat nu nog uh, zo dadelijk. Um, met uh, Louis van Dan op piano, Edwin Corzilius, Bas en Frits Landersbergen op drums. Maar volgende maand is er ook weer een concert natuurlijk in uh, New Inukum. We gaan verder met onze aflevering. Uh, gewijd aan de siblings in jazz, de broers en zussen in de jazz. Nou ja, een van de allerberoemdste uh, zijn misschien wel de Montgomery Brothers. Wes Montgomery, de gitarist. Buddy Montgomery, een begaafd pianist en vibrafonist. En Monk Montgomery, een pionier op de elektrische bas in de jaren 50. En ze traden een aantal jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 wel samen op. Uh, toen heette ze eerst nog de Master Sounds en daarna de uh, Montgomery Brothers. Uh, de laatste gezamenlijke plaat was met niemand anders dan... Uh, uh, pianist George Shearing. En dan hoor je dus uh, Buddy op uh, vibrafoon. Uh, het nummertje. Moet ik even kijken. Mambo in Chimes. Dat is van de percussionist die erop meedoet. Armando Peraza. Uh, daar ga je naar luisteren. Een nummer ook uit de jaren 60. Begin jaren 60 dus. En de laatste opnames van de Montgomery Brothers uh, samen. Yeah. There's nothing left to do but dream of you, just dream of you. Seems have so fine So I sit here blue And so lonely There's nothing left to do But dream of you Just dream of you In 1980 stelde het Pablo-label van Norman Grant tenoorsaksvernist John Haley Zoet Sims in staat om eindelijk eens een plaat op te nemen met zijn oudere broer, trombonist en vocalist Ray Sims. Um, Ray speelde in de jaren 50 onder meer met uh, Benny Goodman Anita O'Day en Billy Eckstein uh, voor zover mij, mij, mij bekend maakte hij die nooit uh, onder zijn eigen naam dus Ray Sims een plaat en hier was hij dus te horen in het nummertje Dream of You van het album van Zoet Sims The Swinger geheten uit 1981 kwam dat uit <coughs> um, afgelopen zomer kwam de trompetist Chuck Mangione op uh, 24 80-jarige leeftijd te overlijden. Hij was ook meer dan 60 jaar actief in de jazz. En hij werd samen met zijn broer pianist Gap Mangione ontdekt... door niemand anders dan saxofonist Cannonball Adderley... die voor hun in 1960 een contract regelde... bij het, uh, het beroemde label Riverside. En uh, hij, die Cannonball Adderley, produceerde ook hun debuutalbum... de Jazz Brothers, geheten. Uh, daarna nam de loopbaan van Chuck en Gap een uh, hele grote vlucht. Ze waren ook dikwijls samen op de plaat te horen... met name in de jaren 60, toen ze Latin Jazz met uh, Fusion uh, vermengden. Maar wat je nu gaat horen komt dus van dat debuutalbum... de Mangione Brothers, de Jazz Brothers... Uh, met daarbij ook nog Roy McCurdy op drums... en uh, Bill Saunders op bass, Sal Nistico op op sax en Larry Combs doet ook nog mee als uh, oud saxofonist volgens mij... Uh, the Jazz Brothers, een plaat dus uit de 1960. swingend, eh... Uh, Strutting with Sandra. Jonah Brothers, met Chuck natuurlijk op trompet en Gap op piano. We zitten tegen het einde van het eerste uur. We gaan natuurlijk in het tweede uur verder met de geweldige muziek... en met de aflevering uh, ja, Siblings in Jazz, broers en zussen uh, in de jazz... die gezamenlijk uh, opnames hebben uh, gemaakt. Daar maak ik vandaag een keuze uit. Natuurlijk is het niet een volledig overzicht. Er zijn nog vele andere muzikale families. Uh, maar het geeft een indruk... Uh, van de talentvolle families in DJs. Um, we gaan eruit uh, met een nummer van uh, Art Farmer. En Art Farmer die, uh, had een uh, uh, tweelingbroer. Edison <coughs> uh, Farmer, een bassist... Uh, uh, die speelden niet veel met elkaar samen, ze kregen ook ruzie... maar gelukkig werd dat bijgelegd nog voor de dood, het plotselinge dood... van die Edison Farmer, de bassist. Die kwam echt op tragische wijze uh, te overlijden op 34-jarige uh, leeftijd... Um, en hier hoor je ze dus samen uh, bij het Benny Golson en Art Farmer Jazz yes Ted. En het nummertje heet Mox, Nix, mag niks. Uh, van dat uh, uh, ensemble ga luisteren uh, met dus Addison Farmer op Bas. De tweelingbroer van Art Farmer, de flugelhoorn en trompetist speler. Als een Art Farmer, Justet. Yes met daarin dus die tweelingbroer van Art Farmer, Edison Farmer. We zitten echt tegen het einde. Uh, ik ga zo dadelijk verder na het nieuws. Uh, nog even de mededelingen over het concert van Jan Menu het kwartet van Jan Menu vanmiddag in Nieuw Innicum. Dat is inderdaad vol uitverkocht, dus uh, de uh, belangstellenden moeten hun geluk beproeven bij het volgende concert in december. Kijk dan ook even op jazinzamvoort.nl. We gaan eruit met wat klanken van de Jones Family, Hank. Uh, Jones, Elvin uh, uh, Jones en natuurlijk Thad Jones. Die traden niet heel veel met elkaar op. You are too beautiful. Een paar klanken. Tot zo. Dit is ZFM.